Daar zitten ook versterkende middelen bij. Ja, ik heb ze in laten pakken om uit te delen aan de armen in Robbeldal. Want in dit jaargetijde verspreid ik graag wat warmte om me heen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Oh, het is eigenlijk zielig. Wat is het koud en nat? Het begint al helemaal wit te worden. Oh.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 Maak die muur schoon, onmiddellijk. Maar wow, het is mijn plicht al niet? Ik krijg er in mijn salaris voor. Het is toch mooi om een heer te zijn. Ach, was iedereen maar zo. Het leven zou heel wat prettiger zijn wanneer men zijn best deed voor behoeftige zwervers. Dan zou de ontevredenheid van eenvoudige lieden, waar men nu zoveel over leest, vanzelf verdwijnen. Huh? Een ogenblikje, Bommel. Hier lopen sporen die ik moet onderzoeken. Oh. Schadig ze niet. Huh. Sporen? Heb je ze al meer gezien? Ja, uh, uh, dat is te zeggen... Uh,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 Ik ben tot in het gebeente verkleind. Oh, het was een barre tocht voor een hier met een tieren gezondheid. Maar men moet iets voor anderen over hebben. En het is prettig om weer thuis te zijn. Hier is het goed. Oof. Oof. Heel betreurenswaardig. Alles is uit de hand gelopen, als u mij toestaat.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 Hier zijn we al. We hebben de sporen van de niet gevolgd en we komen net op tijd, zie ik. Reken ze in en sluit ze op, kodders. Het zijn dakloze zwervers. Uh, uh, uh, uh, wacht, wacht even. W wat betekent dit? W wat, wat gaat u doen? Aanhouden en voorgeleide. Deze luizen de gloeiend bij betrokken dakloze zwervers. Help, grote man. Ik ondergetekende lodderlijn kan niet tegen betrappen. Houd hem tegen. Dat.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 Oh, een jongen! Hé, vrouw! Ja, Wobbe is zoon tot de ondergetekende Lotherland. Oh, oh. En hij is getrouwd met deze lukken hier. Ach, oh, wat aardig. En wat toevallig dat jullie elkaar hier treffen. <laughs> Zijn jullie zomaar een beetje op reis? Los van elkaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, op reis, ja. Ah. De hele familie. Hm. Niet alleen wij, hm. maar ook zo'n kopak, het. hai, hai en dalkert. En zolk en warm ruk, ruk hm. en rukruk ook. En tamer en rijker en jam. jam en, oh. en, uh... <laughs> een hele familie dus. <laughs> ja, ja. Hm. Wat gezellig. Hm. Maar dat zal wel een heel getrek geven. En waar gaan jullie naartoe? Naar Leemblaand.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 Oh, eindelijk rust Het valt voor een alleenwonend heer niet meer om zoveel gasten te herbergen Maar gelukkig zijn het eenvoudige lieden Die wel in een garage kunnen overnachten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 Da Kijk nou dan wat jullie gedaan hebben Ukuk -uk is weer wakker geworden en Smolen is aan het woelen vrouw, denk ze toe met het gordijn en laat ze geen geluid maken Pa praat met de familie da Heer Olly sliep onrustig die nacht En daarom stond hij al vroeg op Maar ach, Bommelstein was geheel verlaten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 Acht een pap? Ja, natuurlijk. Ik was juist op weg om te kijken wat daarmee staat. Ja. We komen hoor. Ah. Ik en Wapen en Uk-Uk en Small. Ah. Pani, die praat met de familie. Huh? Bah. allemaal geschrijf over rondzwervende lemmings. Tja, waar maakt men zich toch druk over? Wanneer iedereen in stilte goed deed, zoals ik... zou men zich niet ongerust over die stakkers hoeven te maken. Een goede daad wordt altijd beloond, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan. Waarom zou ik bang zijn voor die kleine zwervers? Ze maken mijn ontbijt klaar. Ze... Hm, waar blijft mijn ontbijt eigenlijk? Ze doen er lang over, dat moet gezegd worden. Waar is de ochtendpap? Oh heel lekker. Op? B bedoel je dat, dat jullie alles hebben opgegeten? Alles? Nou. Small heeft net de rest aan Pa gebracht. <laughs> Die kon niet koken, want hij praat met de familie. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat, dat, dat is. Wil jij niet wat eten? Er is nog melk en griesmelk genoeg hoor. Als je wilt koken, dan zullen wij wel wat opschikken.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 Bonen. Bonen. Bonen. Bonen. Bonen. Bonen. Bonen. Bonen. Politie, dienstel! Help! Een jammer te grote, warmzaam. Hij kan toch ook nemen als die honger heeft? Hier is alles. Veel meer dan een bommelstein. Hier, neem mijn koekje. Ik wil geen koekje. Ik wil mijn zaak. Dit is allemaal van mij. Ga weg! Vergeet dat niet.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 Die zit hier in de cel. Een, een, een zekere bommel. Ja, ja, ja. Maar, maar als er niet gauw versterking komt, zullen ze bevrijden, vrees ik. En, en dan is het te laat. De hele stad gaat te gronden. Vrijwel heel Rommeldam is nu ingenomen door Lemmingen. De politie staat machteloos. Waar, waar, waar breng je we heen, jonge vriend? Naar een timmerman. We moeten aan het werk. Een, een timmerman? Waarom? Bedoel je dat die timmerman een schuilplaats voor mij moet maken? Nee.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 Nog een bord. Uh, uh. Parbleu. Hebt ge een betrekking bij de gemeente kunnen verwerven, bommel? U dan maar fris aangepakt. Misschien kunt ge nog iets moois van uw leven maken. Wat dat fuck? Oh. Oh. Oh. Ik krijg dat bord er niet uit. Wacht dat fuck? Kleine wam wil Limlowijzer kapot maken.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 dat ah, Lemland! Kom eens langs! In Lemland is alles beter! Hoho! Oh. Stop! Kom terug! Oh, dat gaat verkeerd! Oh. Oh. Terug! Jullie, uh, dat gaat verkeerd! Waarom verkeerd? Lemland ligt achter grote water, dat weet iedereen!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 We weten alles van uw list met de richting Borde. U was de enige die inzag dat het lemprobleem niet opgelost kon worden... zolang de lemmings over het land verspreid waren. En zelf heb ik kunnen zien... hoe meestelijk u de horden het land hebt uitgewezen. Ach ja, het viel niet mee. Vooral niet toen ze de zee gingen, De stakkers. Maar daarachter ligt lemland, zeggen ze. Dus het zal wel in orde zijn.